Dit zijn ook dieren, alleen uh, ietsje anders. Ze maakten vroeger niet alleen mummies van mensen, maar ook van dieren. Dat deden ze om vier verschillende redenen. Allereerst werden sommige dieren, of delen van dieren, gemummificeerd als voedsel voor een overledene in het dodenrijk. Ten tweede werden de huisdieren van de overledene gemummificeerd om mee te gaan in het leven na de dood. En er waren er ook nog de heilige dieren. Die waren verbonden met een bepaalde god, zoals het nelpaard met de god Zet. Weet je nog? En de vierde soort dierenmummies waren offers. Als iemand een tempel bezocht, kon die persoon een dierenmummie kopen... om aan de god van de tempel te offeren. En hier zie je van die dierenmummies. De mummie die gelijk wel opvalt, is die lange hier vooraan. Wat denk jij dat het voor dier is? Precies, een krokodil. Tenminste... Dat zou je verwachten. Maar als ik het tekstbordje lees, staat daar iets heel grappigs. Er zit namelijk niet één grote krokodil in, maar twee kleintjes. Dat hebben ze gezien toen ze rundgescans van deze mummie maakten. Leuk, hè? Een grapje van de oude Egyptenaren, denk ik. Zie je die grote mummie links op de verhoging? Weet je wat dat is? Het is een aap. Of eigenlijk een mantelbafiaan. De oude Egyptenaren vonden Bavianen wijze dieren omdat hun gedrag op dat van mensen lijkt. Daarom verscheen de God van de wijsheid tot, die ook wel in de gedaante van een heilige Ibis verscheen, ook in de gedaante van een baviaan. Bavianen mummies zijn niet zo heel vaak gemaakt en daarom heel zeldzaam. Deze zit met zijn knieën opgetrokken en zijn handen over zijn knieën gevouwen. Hij kijkt eens goed bovenop zijn kop. Daar zijn de doeken een beetje weg en zie je het haar van de baviaan nog zitten... Dat is door de jaren heen bewaard gebleven. Goed, hè? Laten we nog even naar de andere dierenmummies in deze vitrine kijken. Bij nummer 5 ligt een mummie van een hond. Het lijkt niet echt op een hondje, hè? En zie je de vismummie bij nummer 7? Die lijkt tenminste wel op een vis. In de mummie zitten de graten van de vis omwikkeld met linnen. Het pakketje bij nummer 9 is een slangenmummie. Daar zitten tenminste twee slangen in. Dat hebben ze ook weer gezien met zo'n röntgescan. En ken je de valk? Zo'n mooie grote roofvogel. Bij nummer 11 zie je een mummie van een valk. Dat ziet er ook niet echt uit als een vogel. Hè? Dat komt natuurlijk omdat je de vleugels niet ziet. Het zijn er echt veel. Hè? Ze hebben hier in het museum wel 73 dierenmummies. Maar die zie je hier niet allemaal. Die worden ergens anders heel goed bewaard.